Door geknapte gasleidingen is er op verschillende plekken brand uitgebroken. De verwachting is dat het dodental van 51 nog verder oploopt. President Obama heeft gebeld met de gouverneur van Oklahoma. Hij heeft beloofd alle hoop, hulp te sturen die nodig is. De rechtszaak tegen de oud-dictator van Guatemala moet worden overgedaan. Dat heeft het Constitutionele Hof bepaald. Oud-dictator Rios Mont werd op 10 mei veroordeeld tot 80 jaar cel... vanwege de moord op ruim 1700 Indianen begin jaren 80. Het Constitutionele Hof heeft alle gebeurtenissen... in de laatste drie weken van het proces vernietigd... vanwege een conflict tussen twee rechters op 19 april. Dat betekent dat de zaak vanaf dat moment moet worden overgedaan. Rios Mont kreeg kort na zijn veroordeling gezondheidsklachten... en ligt nu in het ziekenhuis.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 Met Renze Klamer. En Jan-Pieter Kost, die, die deze nacht meepresenteert. Vind je het nog een beetje leuk, Jan-Pieter? Ja, ik, ja, ik, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik, ik, begin, grote ja, ik, dag, ik, ik word steeds vermoeider, maar eigenlijk word ik steeds opgewekter. Oh, nou dat is een goed teken. Het, is, het wordt ook weer ochtend, uh, met twee minuutjes over vijf. Uh, hartstikke fijn dat u luistert. Uh, we vliegen zo meteen in de rubriek uh, Focus in de Wereld naar Japan en naar Mexico. En worden daarbij gepraat over wat, uh, wat mensen daar uh, in vredesnaam doen... die ooit in Nederland wonen en nu daarheen zijn uh, geëmigreerd. Uh, en uh, we praten later nog in dit huur over een uh, dansvoorstelling... over de Jan Hanlo Essay Prize. Uh, prijs, dat is een... Een soort uh, uh, filmprijs, dat allemaal straks. Uh, ik bedank ook uh, namelijk uh, onze, onze muzikant, onze singer-songwriter John Hill. John, het zit erop? Ja, graag gedaan. Wat, uh, we, kun je een beetje uitslapen straks, of niet? Ja, ik kan even gaan slapen zo, dat ga ik ook wel doen. Oké, okay. ja. nou ik, ik ben in ieder geval uh, aangestoken door jouw muziek, dus uh, ik, je hebt een nieuwe klant erbij. Ja, mooi, leuk. Goeie zaak. Slaap lekker zo meteen. Dank. Uh, dan gaan wij, uh, voordat we naar Focus op de Wereld gaan, even luisteren naar muziek van Santana. Holden van Santana. Ja, die, uh, dat is ook een, een held. Zeg, hey, een muzikale held. Om nog even terug te komen voor het al Heel lang luistert op het eerste uur van dit programma. Uh, wij gaan uh, naar de rubriek Focus op de wereld. En daar hadden we eigenlijk een toontje voor. Maar die is er... Uh... Die had ik ook verwacht, ja. Misschien kun jij hem even zingen, Jan-Pieter. Door de... het? Focus, de... Focus op de wereld. Focus op de wereld. Nou, dat is net zo Ding -ding. mooi. Op... <laughs> okay. Focus oh, op die. de wereld. Het lijkt er gewoon op. Gesprekken <laughs> met Nederlandse in het buitenland. Ja, zo klikt hij ook mooi. En uh, in deze rubriek praten we met de Nederlanders... die in een, om, uh, om de een of andere reden zijn geëmigreerd... en uh, nu leven en werken in het buitenland. En uh, de eerste met wie we vannacht praten... dat is Jacob van der Schaaf uit Mexico. Goedenacht. Morgen. morgen voor jullie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe laat is het daar? is uh, even over achten. Even ja. over achten. Met een temperatuurtje van. Uh, gelukkig ben ik er gekoeld. Het is denk ik een graad of 25 Oh ja hoor. Het was overdag ja, uh, 37 graden. Dus ga ja. er maar aan zitten. Nee, het is weer zover. Ik ben jaloers. Hmm. Word niet jaloers. Over een, uh, denk over een paar weken is hij dus 449 overdag. Ja, oké. Okay, ja. Dan kun je toch beter hier met 12 graden in regen zitten. Dat is veel beter. <laughs> ja, is dat, dat wel? Wat... je naar hier hoor? Oh, maar dat is wel interessant. Want veel Nederlanders die zeggen: oh, ik ga naar het buitenland, want eindelijk is ik weer weg van dit klimaat. Maar het is dus eigenlijk zo gek nog niet een, een redelijk koud klimaat. Nee, uh, af en toe mis je het Nederlandse klimaat wel hoor. Oké. Okay. Nou, er zijn vast mensen die wel even met je willen ruilen voor een paar weken, voor uh, 25 à 30 graden. Uh, je nou. bent, bent er vast niet voor het weer heen gegaan. Ho Hoe lang zit je daar al eigenlijk? Ik zit er al meer dan 13 jaar. 13 jaar? Samen met jouw, uh, met jouw gezin. Je hebt een uh, Mexicaanse een vrouw. Ik ben een Mexicaanse vrouw en uh, ik noem dat de Olamex kinderen. Oké. Okay. Olamex, uh, de een uh, is in Nederland geboren en woont hier. En de andere is in hier geboren. Dus, uh, en die is ook Nederlander. Dus eentje is Olamex. Olamex. is een Mexicaans. Ja. En de andere is Mexicaan en Hollander. Ah ja, Le leuke mixjes in ieder geval. Ja. Maar ze hebben wel een da David en Daniel, dat zijn dan wel. Ja, Daniel nou ja. en de Daniel hier geboren is. is uh, de meest blonde, eigenlijk. De meest Nederlands-achtige. Ja. Oké, okay. en, en de andere die ziet er wat internationaler uit? Die ziet er wat, uh, die ziet er wat meer gemixt. Toch? Ja, ongelooflijk. Hè. En, en wat, uh, want uh, zij zijn er dan ook uh, allebei in ieder geval daar opgegroeid. Uh, ja. Je woont er nu 13 jaar. Uh, ja? Je spreekt nog helemaal accentloos Nederlands, hoor ik. Dat, dat is op zich al bijzonder voor als je er zo lang woont. Voel je al een beetje Mexicaan? Eh, ja. Uh, ja. Je wordt wel steeds Mexicaner, hoor. In heel veel dingen. En wat is dat? Hoe, hoe... In uh, de mentaliteit die hier is. Je moet uh, wat meer wachten. Je gaat meer de gebruiken aannemen die hier zijn. En dat soort dingen allemaal. Ja, precies. En, en, en wat is het uh, precies waarvoor je daarheen bent gegaan? Wat doe jij in Mexico? Ik ben uh, sinds nu uh, 13 jaar uh, ben ik, uh, voorganger binnen de Methodistenkerk hier in Mexico. De wat voor kerk? kerk. En wat is dat? De kerk is ooit in, uh, in 1700 ontstaan in Engeland... door een beroemde opwikkingstrediker John Wesley. Mm -hmm. En die is toen over de hele wereld gegaan. Amerika. Van Amerika is hij naar Mexico gekomen. Ja. Dus daar zit ik nu dus uh, 13 jaar. En, en hoe, hoe kwam dat zo? Was, was, was de vrouw eerst of was die kerk eerst? Nee, het is uh, een beetje een gemeente. Ik zat op een bijbelschool in Engeland... Daar heb ik een Mexicaanse volger ontmoet ik ben in mijn vriend geraakt. Toen ben ik op bezoek gegaan hier in Mexicali, bij hem. We hebben een tweede bezoek en heb ik, met, ben ik met mijn vrouw ontmoet. Dus toen is uh, de zaak nog verder gaan rollen. Ja, en toen was het ook niet zo moeilijk om te emigreren natuurlijk. Nee, het was het niet zo moeilijk. <laughs> had je niet veel wat je in Nederland achter moest laten? Ja, mijn, mijn, mijn ouders, mijn broer. Ja. Ik, had, ik zat bij een werkte bij een supermarkt. Dus alles uh, achter me gelaten. Ja, en, en kiezen, want als je dominee, hoe zat het dan? Want jullie gingen echt een gemeente stichten, dus dan is er eigenlijk nog geen inkomen, dan lees je op giften of zo? Ik leef uh, tot op de hele dag van vandaag Weepen op gaven en giften. Dat is ook wel uh, een beetje spannend. Het is altijd spannend, vooral in deze economische situatie. Maar dan, uh, dan merk je oh, wel dat iemand uh, touwtjes aan de heeft. Oké. Okay. God dan, neem ik aan, bedoel je? Ja, god, nou, altijd, daarom zeg ik het ook. Iemand die de heer die alle touwtjes in handen heeft en die toch al voorziet met allerlei uh, benodigdheden. Kijk, en, en hoe gaat het met die kerk dan? Want je bent dan dertien jaar geleden ben je daarheen gegaan om, om een zeg maar, gemeente te, te starten, te stichten. Uh, ja, ik... Nu dertien jaar later, hoe, hoe staat het ermee? Ik ben 13 jaar geleden hierheen gegaan om een Engelse-talige gemeente op te starten in Senada, Dat was het origineel plan. Ja. Na een jaar hebben we dat plan moeten omdraaien. Toen ben ik verhuisd, daar hebben ze me gezonden, naar een plaatje in Barca California Californië. Dat is een plaatje ongeveer 15 uur hier vandaan. Weer naar het zuiden toe. Aan de binnenkant, zeg maar aan de golf van Californië. Ja. Daar we, moest ik een gemeente weer her, zeg maar, herstichten. Die was al gesticht, maar er waren nog een paar mensen over. Dus uh, toen kwamen we in, hu in huis samen. En uh, toen wij daar na zes jaar weggingen, hadden we een eigen kerkgebouw en hadden we ongeveer dertig mensen. In een zeer katholiek dorp. Ja, want dat is even, in Mexico zijn er heel veel mensen christelijk, maar bijna allemaal katholiek, hè? Het groot deel is katholiek. Ja, en, en jullie zijn dus meer van de van de Pinksterbeweging? Mm, de, de evangelische hoek. Evangelische dus hoek. Nee, Wat gematigder hoor? Oké, okay. okay. en gematigder bedoel je wat, wat bedoel je daar precies mee? Wat, wat doen jullie dan niet? Wat Pinkster mensen wel doen? En, maar, uh, wij zijn uh, wat meer geordend. Want de ah, ja. Methodistische kerk zegt dan methode. Ik gebruik het gebruik heel veel methodes. Oké, okay, duidelijk. Hey, en Mexico is, is, voor, uh, is, is voor Nederlanders, uh, om, om even ook een uh, brugje te maken naar, uh, naar actualiteit, uh, is best wel een beetje ver weg. Uh, we krijgen niet dagelijks wat er mee. Ondanks was er nog wel uh, een Nederlander vermist in Mexico. Ik weet niet of je daar ook nog iets van hebt meegekregen. Volg je dat überhaupt een beetje, het Nederlandse, Nederlandse nieuws? Ja, ik volg het wel, ja. Oké. Okay. Heb, heb, heb je dat ook meegekregen, die persoon die vermist was? Ik dacht dat hij in Spanje vermist had, of niet? Twee Nederlanders. Uh, Playa del Carmen. Dat is Mexico, denk ik, toch? Ja, Playa del Carmen, ja, dat is Mexico, ja. Ja, ja. Nou goed, die is inmiddels weer terecht. Z zijn er andere dingen die, die daar momenteel heel erg uh, in Mexico heel erg spelen? Nou, in Mexico op dit moment is het wat nieuws. Op zich is het vrij rustig. Het is niet echt uh, groot nieuws dan alleen dat uh, dreigende. De vulkanenbesting in de Poppel, Poppo Ja. Maar hier lokaal is het op dit moment heel heet nieuws: er zijn negen kinderen vermist. Oh. En onder andere hier in de wijk is er een kind vermist. Dus een paar weken geleden was er een, vertelde een familie van ons: was een, een vrouw was in de winkel en ze was haar kind afnemen. Dus uh, dat is echt een beetje hot nieuws hier, en op scholen is het uh, op dit moment erg uh, uitkijker geblazen. Ja. Volgens mij, mijn kinderen op school is op dit moment een extra bewaker ingehuurd, nou, maar... om daar uh, wat meer op te letten. Maar waar wordt voor gevreesd dan, voor ontvoering? Ontvoering? Een paar maanden, uh, een paar weken geleden, was een kind uit Mexico, in de staat Mexico ontvoerd. En Die heeft ze teruggevonden in El Salvador. Hmm. Dus, en nu is het hier, zijn er hier negen kinderen, totaal negen op dit moment, vermist. Heftig. Heftig, ja. Ja, want je hebt zelf en, ook heftig. kids. Ja, dus het is voor ons heel erg veel opletten. En, en verder is hier in Mexicali op dit moment begrepen dat uh, 60% van de familie uh, alleenstaand, moeder die alleenstaand is. Ja. Dus in zijn stad waar uh, ja, toch wel uh, veel kinderen aan de zorg voor zijn overgelaten. Ja. ja. Hé, hey, uh, uh, jij bent zelf dan... Uh, uh, voorganger. Uh, ja. la, laten we dat eens even... want er zijn misschien heel veel mensen die luisteren die helemaal niks... Uh, misschien met kerk of met geloof hebben of met Mexico. Kun je eens heel veel, heel veel concreet noemen? Wat staat er, ook ter afsluiting, wat staat er nou de komende dagen... op jouw agenda? Nou, de komende dagen... de aankomende zondag hebben we de... is hier in, bij ons in de gemeente... is het. Uh, het on viel ontstaan van de Methodische Kerk door een geestelijke ervaring die John Wesley had. Een warm hart uh, ervaring noemen ze dat hier. Mm -hmm. Dat zijn hart voelde heel warm worden. Dus daarna is hij uh, eigenlijk begonnen om in Engeland in de velden te gaan treken. En op een lucht geworden en daaruit is hij de Methodische Kerk ontstaan. Ja. Yeah. En dus hebben we aankomend zondag is er hier een speciale dienst. En verder hebben wij, omdat hier in totaal zeven kerken zijn in de stad. Mm -hmm. Hebben we dus aankomend zondag ook een gezamenlijke dienst? In een, in een wijk hier, in ja. een gemeente. En verder is er in juli hebben we de grote jaarconferentie. En daar worden onder andere besloten. Waar, we, waar de voorgangers worden overgeplaatst of veranderd worden en dat soort dingen allemaal. Oké, okay, dus dan zou je kunnen horen dat je opeens naar een andere stap moet? Ja, dat zou kunnen. Want ik zit hier alweer, alweer uh, zeven jaar Mexicali, dus ik zit op, uh, we noemen ze hier op de WIP, Op de WIP. <laughs> Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Uh, bedankt, Jaco. Ik ben dan benieuwd als we je een volgende keer spreken of je dan misschien bent overgeplaatst of niet? Dat uh, ik ook. Veel, ik veel, benieuwd. veel succes daar met het werk. Mm, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Dat, bedankt. Dat, dat was uh, Jaco van der Schaaf vanuit uh, Mexicali in, uh, in Mexico. We gaan heel even luisteren naar muziek en dan zijn we zo meteen terug met iemand uit uh, Japan. I took a minute, to sit right back, I'm love with my heart Van Shaw Ryan. Ja, en we gaan nu verder met uh, Focus op de Wereld. Aan de lijn hebben we Geert De Bo. Goedemorgen. Goedemorgen. Geert De Bo, vanuit? Vanuit Tokyo. Vanuit Tokyo. Geert De Bo. Het is een Nederlander in Tokyo, maar ik, als ik de naam hoor, denk ik, nou, het is gewoon een Japanner in Japan. Uh, nee, we hebben een Nederlander. Ja, De Bo Misschien is. Het de Bo is... een naam in Nederland, maar. Uh... Nee, maar het is ook geen Japanse naam, dus. Het is geen Japanse naam, echt een echte Nederlandse naam. Nou, wat, wat, wat speelt er daar op dit moment? In Japan, uh, ja, vooral heel veel economisch nieuws. Uh, Japan uh, lijkt eindelijk een beetje uit de uh, twintig jaar lange dip uh, te komen. Uh -huh. Met de nieuwe, ik geloof dat we de vorige keer daar ook al uh, kort over gepraat hebben, een nieuwe uh, premier die uh, uh, redelijk drastische economische maatregelen neemt. Uh, en uh, nou, dat heeft in ieder geval op zijn minst nu een psychologisch effect. Dat de yen een stuk goedkoper is geworden, waar de export meer op gang is gekomen. Mm -hmm. uh, de, uh, uh, een hoop meer geld, zeg maar. De, de banken makkelijker leningen kunnen verstrekken enzovoort. En dat lijkt allemaal nu redelijk uh, goed... Uh, effect in eerste instantie nu te hebben. En hij heeft net zijn tweede ronde aangekondigd... waarin hij veel meer in de kennis-economie en uh, Japan... Uh, veel meer weer op het wereldtoneel een, een rol te laten spelen. En uh, nou, dat doet in ieder geval psychologisch heel goed bij de mensen. Dus de Japanners zijn positief gestemd op dit moment? Ja, die zijn op dit moment in die zin, uh, redelijk positief gestemd. Ja. En die eerste cijfers komen ook een beetje binnen... die echt laten zien dat uh, uh, de groei toeneemt, de economische groei... Dus het is niet alleen maar meer psychologie, maar er is ook al echt wat gebeuren. En ja, dat maakt de Japanners blij. Ja, en werd u zelf ook positief gestemd? Nou ja. Ook breder dan economieën? Mag ook. Precies. Natuurlijk is het mooi om positief nieuws te zien. En de meeste kranten zijn altijd vol met negatief nieuws. Dus als er een. Lichtpuntjes uh, lichtpuntje is zeker mooi. Maar uh, uh, ja, dus, uh, ik ben iets voorzichtig om te zeggen dat, dit nou, uh, dat hij de redder is van Japan. Ja, omdat hij uh, ook een hoop dingen uh, doet die op lange termijn nog maar moeten bezien. Tegelijkertijd is bijvoorbeeld het... Uh, het dit het, is het, de wordt, nacht. Uh, de eeuw. ...naar 7% gestegen. Dus ja, daar zitten ook allerlei uh, kanttekeningen bij. Ja, daar kwam en, even uh, wat tussendoor. Uh, ja, precies. Wat, <laughs> uh, ik heb nog even een vraagje voor de luisteraars die je nog niet kennen. Uh, u bent dus een Nederlander die in Japan woont... Hoe lang woont u daar al? Uh, tien jaar uh, inmiddels. Tien jaar. En hoe bent u daar terechtgekomen? Want het is wel een bijzondere plek om naartoe te gaan, toch? Ja, precies. Nou ja, wij zijn, uh, uh, ja, dat noem je zendelingen. Dus uh, mensen die vanuit de kerk, de christelijke kerk in Nederland... Uh, worden uitgezonden om in Japan de christelijke kerk te helpen. Die is in Japan heel, heel klein... Uh, minder dan 1% is Christen in Japan. En zeker ja? als je kijkt naar getallen van hoeveel mensen er uh, wekelijks een kerk bezoeken, dan uh, is het nog niet eens een halve procent. Het is een vrij atheïstisch uh, land, geloof ik hè? Ja, nou, wel heel religieus. In de zin van er zijn allerlei uh, ja, Japanse godsdiensten, animistische godsdienst, Boeddhisme is hier groot. Dus het is wel, voor mensen is uh, een, een spirituele werkelijkheid is wel iets heel reëels. Mm -hmm. uh, maar dat ziet men veel meer als iets uh, van de cultuur. Uh, dus in, in die zin, als je het uh, zo zou uh, formuleren, is het redelijk atheïstisch, inderdaad. Ja, ja, ja. En u woont er dus al tien jaar en u zet daar ja. kerken op. Heeft u al, wat heeft u in die tien jaar al kunnen doen? Ja, nou wij zijn uh, tien jaar, eerst twee jaar dus, uh, taalsturen en dan hebben we nog wat uh, tijd uh, een training gehad. En toen zijn we begonnen met het voorbereiden van het project waar we nu volop mee bezig zijn. Het beginnen van een nieuwe gemeente... Uh, in het uh, midden van het centrum van, van Tokio, wat echt het hart is van Japan. Een plek waar het financiële centrum is, waar uh, de regering zit, uh, waar alle mediabedrijven zitten. Dus een plek waar uh, ja, letterlijk het hart klopt van Japan, waarin uh, uh, ideeën, waarin economisch, waar geld uh, een effect heeft voor heel Japan. En uh, mm -hmm. daar zijn we heel bewust een, een nieuwe kerk begonnen. En daar zijn we vijf jaar geleden echt concreet mee begonnen. Toen zijn we ook naar het centrum verhuisd zelf. Uh, eerst ja, zeg maar, mensen gaan verzamelen die een vergelijkbare uh, ja, droom hadden om zo'n kerk... Die, uh, die zich met name heel erg richt op mensen, jonge mensen, jonge professionals... die werken in het centrum, om die te ondersteunen in hun werk... Om, ja, zodat ze nog beter uh, hun, uh, hun werk zouden kunnen doen. En, en Japan in die zin ook uh, uh, ja, een, een mooie toekomst tegemoet gaat. En uh, nou, inmiddels hebben we afgelopen zondag de derde verjaardag... vier, drie jaar geleden zijn we zeg maar, met weken... Mm -hmm. Uh, Bijeenkomsten ook begonnen en uh, dat loopt nu drie jaar. En dat loopt heel erg goed. In Japan zijn uh, kerken gemiddeld uh, vaak heel klein, maar uh, een gemiddelde kerk heeft zo'n 30 volwassenen. En uh, nou, wij hebben afgelopen zondag zaten meer dan 150 mensen in onze kerk, dus daar zijn we ja, heel blij mee. We uh, oh, hebben ook uh, heel veel jonge mensen, twintigers, dertigers, die uh, ja, uh, volop uh, midden in de samenleving staan, en, uh, maar voor wie uh, de Bijbel daarin uh, heel veel betekenis heeft. En u gaat zelf ook voor in die kerk? Ja, nou, wij werken samen met een uh, Japanse dominee. Uh, als zendeling uh, is uh, het idee heel erg van... we willen geen westerse christendom uh, opdringen... maar we willen heel graag de Japanse kerk ondersteunen. En er uh, is dus ook altijd opgericht dat wij zelf ook op een dag weer... Uh, dat je daar uh, uh, weg kunt. Het moet niet afhankelijk van jouzelf worden. Dus we zijn vanaf het begin met een Japanse dominee uh, op pad gegaan. En zoveel mogelijk laten we hem ook het gezicht zijn. Uh, dus hij preekt meestal... Uh, en uh, wij ondersteunen dat op allerlei manieren in, in het onderwijs, in de gemeente, maar vooral ook in het maken van contacten met mensen. Uh, heel veel uh, ja, zeg maar pastorates, mensen uh, ondersteunen als ze problemen hebben, hoe, hoe, uh, hoe kom je daar doorheen enzovoort. Uh, en ook mensen die geïnteresseerd zijn om meer te weten over het uh, christendom, over wat is die Bijbel nou. Dat uh, oude boek van uh, 2000 jaar oud heeft dat nog wel enige betekenis uh, ja. in, uh, in Japan van nu. Daar, uh, daar uh, ja, we praten we met mensen over, onderwijzen we over, hebben we kussens over enzovoort. Ja, en u zei ook net, uh, ik ga misschien ooit nog een keer terug naar Nederland. Uh, uh, zou u dat nog willen, na die tien jaar in Japan? Of, uh, of bent u nu uh, verjapaniseerd inmiddels? Uh, nou, ik zou zeker ook alweer terug willen. Ik voel me uh, heel erg thuis hier, het is een uh, heel bijzonder land. Uh, en uh, dit is zeker ook uh, een thuis geworden. Uh, maar ik ben en blijf Nederlander. En uh, uh, geloof dat ik ook uh, op dezelfde manier in Nederland... Uh, ...op een dag weer iets, iets bij te dragen heb. Dus ik uh, kijk zeker naar ook uit om, om weer terug naar Nederland te gaan. Of misschien nog een opbouwen in een ander land. Ja, nou, wie dat, weet. Het uh, uh, is wel een heel bijzonder voorrecht om, uh, om zo'n project te mogen uh, doen. En uh, om uh, in een andere cultuur te zijn, ook als met ons gezin, met ons hele gezin, met onze kinderen. Die zijn ook heel thuis, dus uh, ik sluit dat zeker niet uit voor de toekomst. Uh, wie weet waar we uh, nog weer eens uh, terecht kunnen en uh, alle ervaringen die we ook op hebben gedaan. Uh, het zou prachtig zijn als we dat op een dag nog weer eens ergens anders uh, in zouden kunnen zetten. Ja. Nou gaan we even wat, uh, wat af van de inhoud. Want uh, dat is toch ook een beetje een vast thema in deze gesprekken. Want uh, uh, hoe is het weer daar? Want hier regent het echt pijpenstelen al ja. weken. Kunnen nou, we ons verlekken aan Japan of niet? Precies, hier staat de zomer echt voor de deur. En dat betekent niet alleen warm weer, maar vooral ook heel vochtig weer. En uh, de zomers zijn hier in Tokio uh, verschrikkelijk benauwd en vochtig. Met uh, soms uh, bijna 100% luchtvochtigheid. En uh, ja, dat voel, uh, dat uh, begint nu echt te komen. De winters zijn hier uh, redelijk uh, mild. En dan heb je heel veel stralend weer en mooi droog weer. Uh, mm -hmm. en, uh, maar zo rond uh, eind... Uh, Eind mei, zeg maar, dan begint dat helemaal om te slaan. Dan blijft het op zich wel warm. Of dan wordt het redelijk warm. Vandaag wordt het ook, geloof ik, 27 graden. Maar dat uh, kenmerkt zich vooral dat er enorm veel vocht uh, vanuit de, uh, uh, de Stille Oceaan uh, uh, hier naartoe komt. En uh, dus het is verschrikkelijk drukkend. En, en, en waarschijnlijk ook smok, ja, in zo'n grote stad, of niet? Ja, nou, dat valt hier nogal mee. Er is heel veel aan gedaan de laatste jaren om, uh, om dat terug te dringen. en Dus... Uh, dus uh, en niet in die zin anders dan een gewilde Aziatische metropool, denk ik. Uh, maar uh, dus dat valt wel mee. Maar uh, ja, inderdaad, uh, gewoon verschrikkelijk vocht. Dat is bijna denk ik niet voor te stellen in Nederland. Dat heb ik eerder ook in Nederland nooit meegemaakt. Maar dat soms het zo vochtig is dat letterlijk het water inderdaad uit de lucht valt. Of dat je het gewoon voelt uh, als je er doorheen loopt. Dat ja, dat ja, waar. ja. En, en nog even nog een laatste vraag om het af te sluiten. U zei net, ik wil ooit nog wel een keer terug naar Nederland. Volgt u ook het nieuws in Nederland? Of? Uh, een beetje, ik probeer het wel. We hebben uh, niet zo heel veel, omdat je merkt om hier echt, uh, we zijn hier niet zozeer als expats, maar probeer echt uh, ja, min of meer uh, als onder de Japanners echt te zijn. Dus, en daarvoor is het nodig, ook om effectief in ons werk te kunnen zijn, om heel goed op de hoogte te zijn van wat er hier speelt. Uh, omdat dat uh, in ons dagelijkse werk uh, komt dat uh, altijd aan de orde. Met mensen praat je over uh, de politiek, over uh, uh, uh, financiën, uh, zakenwereld enzovoort. Dus het is heel belangrijk dat je altijd op de hoogte bent van het nieuws hier. En het is onze fijn dat het dan heel moeilijk is om met uh, ja, twee in verschillende werelden te staan. Uh, dus het Nederlandse nieuws dat volg wel een beetje, maar niet, uh, niet zo uh, als we uh, op het hoogte zijn van het Japanse nieuws. U heeft er al gekeken naar de kroning of niet? Ja, die hebben we inderdaad keken. Het was een, uh, een feestje op de ambassade hier waar we voor uitgenodigd, waren. Dus dat was wel een hele bijzondere ervaring inderdaad. Maar dat hebben we zeker wel, uh, wel gevolgd. We hebben helaas al de, de bruiloft moeten missen toen we uh, woonden we in Amerika voordat we naar Japan uh, vertrokken. Uh, dus uh, dit wilden we liever niet missen. En uh, in ieder geval hebben we dat uh, met andere Nederlanders op de ambassade kunnen vieren. Kijk, nou dat lijkt me een prachtige afsluiting. Bedankt uh, Geert de Bo. Ja, uh, ja. Veel succes daar in uh, Tokio. Dankjewel. En uh, Wij gaan hier luisteren in de studio naar nou, een toepasselijk nummer. Ja, weet je waar ik? het over gaat namelijk? Het heet Big in Japan, maar dat slaat ook nog ergens op. Dat gaat oh. namelijk over, uh, over, over muzikanten. Je hebt namelijk heel vaak, of heel vaak, het komt wel als voor dat de Nederlandse muzikanten zijn... die dan in eigen land niet per se heel groot zijn, maar dan in Japan opeens helemaal doorbreken. Bijvoorbeeld, uh, nee, je hebt ook die dan hier wel redelijk bekend zijn met Wouter Hamel of zo... die het ook bijvoorbeeld daar heel goed doet. Uh, ga, ga je er wel eens heen ook, Gert naar, naar een concert van een Nederlander in, in Japan? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog nooit uh, naartoe ben geweest. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan is dit nummer misschien ook een beetje inspirerend uh, voor jou. Precies, nou. <laughs> ga ervan ja. genieten. Big in Japan ben ben van ben Alphaville. Dit is de nacht. De EO. Ja, dat was de gong. Aanstaande zondag vindt er in het Theater Kikker in Utrecht een dansvoorstelling plaats... waarin beeld, muziek, dans samenwerken... om je mee te nemen naar een zoektocht naar betekenis van de eeuwigheid. Het klinkt allemaal heel erg geestig, in de zin van uh, uh, misschien wel zweverig. Maar wat is het precies? En dat vragen we aan de choreografen van deze uh, dansvoorstelling Mirjam van der Leer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en een zoektocht naar de betekenis van de eeuwigheid. Leg uit. Ja, met uh, uh, drie dansers zijn we daarover gaan praten, zijn we erover gaan nadenken. Want iedereen heeft wel een bepaalde visie van eeuwigheid en voor iedereen is dat heel erg anders. Maar ergens is er ook wel een bepaalde herkenning, omdat we het ook allemaal niet weten en dat er maar één groot vraagteken is. Mm -hmm. En uh, die reis daar naartoe en uh, wat, het, uh, wat het voor de dansers met zich meebracht, die proberen we te uit in een dansvoorstelling aan van een zondag. Oké, okay, want je, met hoeveel mensen uh, denk je daarover na, zei je precies? Drie dansers, ja. Drie dansers. En jullie zitten bij elkaar en dan zeg je van, nou ja, we gaan het over de eeuwigheid hebben. Hoe kom je daarop op, op zo'n onderwerp? Naar uh, aanleiding van... Oh, dat... Oh. Oh. Ga maar verder. <laughs> het is naar aanleiding van een tekst van C.S. Lewis, die, uh, die op een gegeven moment... Uh, in, een, uh, in een lang verhaal... Ik zal even kort zeggen. Want C.S. Lewis hij... is een schrijver, hè? een Engelse schrijver, theoloog. Ja, ja, ja. ja. Een schijt van als ik echt ga nadenken over mijn uh, bestaan hier, dan weet ik dat er meer zal uh, moeten zijn. En dat het uh, dat dit maar een begin is van, uh, van een hele lange reis. Ja. En uh, nou, die tekst bleef gewoon ontzettend lang hangen bij mij. En toen dacht ik, ja, daar wil ik gewoon, echt al twee jaar geleden, daar wil ik een stuk over maken. Mm -hmm. En dan begin je de eerste keer in je eigen omgeving uh, een beetje daarover te praten. En, en dan leg je die tekst voor de dansers neer. En dan ga je daar uh, met elkaar nog eventjes uh, verder over kletsen. Ja, want die dansers die hebben er ook iets mee. Of komt het puur vanuit nou, jou? Uh, ja, ik draag het onderwerp aan. En uh, bij het begin was het wel van: uh, oh, dat is een groot onderwerp. Uh, dit, ja, daar heb je het uh, niet dagelijks over. En op een gegeven moment gaat het leven. Je hebt natuurlijk wel een proces van een jaar lang uh, repeteren. En. Ja, het onderwerp blijf je over met elkaar over hebben en blijf je onderzoeken. Maar wat, wat, dus hoe, zie, hoe te... ziet het eruit als je danst over de eeuwigheid? Ik ben zelf niet... Uh, ik kijk er graag naar, maar ik kan er zelf helemaal niks van. Hoe, wat doe je met je arm en been om de eeuwigheid uit te beelden? Uh, nee, ja, meer de zoektocht daarna. Waar wij bijvoorbeeld er heel erg op uitkwamen... is dat je alleen maar op sommige momenten, als je echt even stilstaat... en uh, wat een wandeling in het bos maakt, dan ga je erover nadenken. Of dat er dingen op je, uh, in je leven komen tot uh, een overlijding ofzo, dat je daarover uh, gaat nadenken, dus we hadden bij het begin, uh, het eerste hoofdstuk van de dans gaat vooral heel erg over het gehaastheid van het leven en, en dat je daar niet zo snel over nadenkt en dat je maar doorgaat, nou, dan maak je een stuk over gehaastheid van het leven, waar de dansers uh, over het podium uh, heen en weer gaan in sterke lijnen en in strakke hoeken en zo ga je een beetje langzamerhand uh, dat stuk verder uitwerken. Dat is bijna filosofisch. Ja, maar ja, dans is natuurlijk ook wel een beetje, het, het is een taal die, die, uh, die fysiek, die dichter bij, uh, wat ik vind, die, die net iets dichter bij het gevoel bij je hart ligt. Ja, nou ja, mooi gezegd. Ja, maar ik ben nog steeds een beetje nieuw. Hoe, hoe ziet een, een eeuwigheidsdans eruit? Ja, dat gaat te zoektocht, toch, was het hè? Ja. Oh, het was te ja, oké. Okay. Dus we, we komen niet uit bij de eeuwigheidsdans, begrijp ik. Nee, nee, nee, we komen niet uit bij de eeuwigheidsdans, okay. nee. Oké, okay. nee. de, de zoektocht blijft beantwoord. En, en, en, uh, en wanneer moet het allemaal gaan gebeuren? Uh, aanstaande zondag om 4 uh, uur en om 8 uur hebben we een voorstelling in Utrecht, in de Kikker. En dat is onze eerste voorstelling, dat we in het theater staan. Oké, okay. en oh, dat is spannend. Ja. ja, heel spannend. En de, en de weg naartoe is nu helemaal klaar, of moet je nog dingen doen of aanpassen? Nou, we hebben nog één repetitie. Uh, hij is gewoon eigenlijk al in de vorige repetitie, ook al is hij gewoon helemaal af. Maar je kan gewoon blijven repeteren om net even iets strakker iets te maken, nog even iets mooier. En dan moet je gewoon vaker halen om elkaar ook in de ruimte te voelen en te ervaren. Dus ja, we blijven nog wel repeteren deze week, maar er zit nu wel een einde aan. Ja. Waar, gaat, waar gaat dit initiatief eigenlijk vanuit? Van, is, uh, van een organisatie of gewoon van jou als individuele danser? Ja, we hebben een uh, stichting voor jonge makers opgericht, M.Losseros. En samen met een, een vriend van mij, die filmkunstenaar is, uh, hebben we dit uh, opgezet en zijn we vanuit hier uh, gaan werken. En gemeente Utrecht steunt ons hierbij. Oké, okay. kijk, dat is altijd uh, handig. En, en kaartjes, zijn die nog te koop? Ja, via onze website, mloceros.eu. Oh, dat klinkt heel lastig. Nog één keer? Spellen? M, uh, m van Marie, <laughs> Losceros l o c e r o seu Oké, okay, losceros.eu. Poeh, dat, uh, dat is wel een... Uh... Nou nee, goed. We hebben... Dansen richting de eeuwigheid. Ja. Nou, ik, uh... ja. ik ga kijken. Nee, je liegt jan Pieter. Ga je echt kijken? Oh. <laughs> ja, ik woon bij Al-Utrecht, dus het is misschien wel in de buurt. Ik okay. ben als dit theater is Wacht leuk. Ont Ontlokken mijn belofte, Mirjam. Ja. Ga je komen, Jan-Pieter? <laughs> <laughs> Jongen, ja, ik, ik, ik, ik, ik heb mijn agenda leuk, niet liggen. Maar ik, ik, als ik kan, dan kom ik. Dat Ka vind ik toch wel een beetje... Ja, het is een beetje laf, maar... Is goed, goed joh. Een beetje goed voor, goed voor jouw er je ontwikkeling. En als ik je nou een kaartje stuur, kom je dan wel? Wanneer is het? Precies. Zondag. Aanstaande zondag. Ja. Nou, uh, ik, Oké, okay. ik, ik zeg, hij komt gewoon. Nou, hij moet nu wel. Ja, nou, hij heeft het nu gezegd. Ik ga kijken. Je zit er aan zondag, hè? Ja, zegt zeg dat familie uitje maar af. <lacht> Dankjewel, eh, Mirma. Veel succes eh, met de voorbereiding nog. Dankjewel. Jullie ook goed werken. Oké. Okay. Zometeen uh, horen we uh, uh, wat meer over de Jan Hanlo Essay Prize, Prijs. Wat dat, uh, wat dat eigenlijk is. En uh, uh, we spreken erover met een van de kandidaten, iemand die de kans op maakt om dat te winnen. En on, uh, voordat we dat gaan doen gaan we even luisteren naar wat hebben we staan. Even kijken. Oh, de Doobie Brothers. Een van mijn favorieten. What a Fool believes. je Die dansvoorstelling net en dan de Doobie Brothers. Ik ben helemaal aan het losgaan hier in de studio. En ja, Pieter, kijk maar aan van wat in vredesnaam ben jij nog aan het doen. Ik denk alleen maar aan mijn bed. Ja, nou ja, ik nog niet hoor. Maar we hebben nog een heel kwartier te gaan. En ja, dat, dat waren natuurlijk de Doobie Brothers met what a Full A Beliefs. Aan de telefoon heb ik Stefan Kaas. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij bent een van de kandidaten voor de Jan Handlo Essay Prijs. Ja. Uh, en dan wil ik eigenlijk even beginnen met wie is eigenlijk... of wie was eigenlijk Jan Handlo? Uh, ik ken hem, om heel eerlijk te zijn, uh, eerst ook niet. Maar uh, Jan Hanlo is een, uh, is een dichter ja en uh, hij uh, schijnt een heel uh, beroemd gedicht geschreven te hebben. Dat heet uh, Wij Komen op Aarde mm -hmm. en dat is, een, uh, dat is een heel mooi gedicht. Oké, okay, en het is dan een, een soort essay wordt het dan, dat uh, is de, ook de essayprijs. Dus dat gaat altijd over uh, ook de persoonlijke visie van een schrijver of dichter op, op onderwerpen die nu bijvoorbeeld spelen. Uh, het is een, een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt. Het bestaat ook uit twee verschillende prijzen. Je hebt de kleine prijs en de grote prijs. En uh, jij maakt dan weer kans op een, uh, op een van die prijzen met een film. Hoe zit dat dan precies? Ja, dat, uh, dat zijn ze dit jaar begonnen. Ja. Um, de vraag was om een film-essay te, te, te maken. Wat, wat is dat, nee, een film-essay? Dat, dat is wel raar is om het te filmen. Uh, maar dat, uh, uh, ik zag dat staan, ik vond het wel, een, ik vond het wel een, uh, uh, een leuk initiatief. Ja, want jij bent filmmaker? Ja, ik ben filmmaker. Oké. Okay. Uh, drie jaar geleden afgestudeerd van de Filmacademie. Ja, en, en wat, wat is dan precies een film essay? Uh, nou, eigenlijk als een gewoon geschreven essay. Uh, je probeert een punt te maken, maar dan is het gefilmd. Eigenlijk is dat het. Maar een film, dat doe je dan niet door hetzelfde te vertellen op camera, maar door dat te verfilmen of zo? Um, Hoe moet ik dat voor me nou, In mijn geval is het, is het mijn verhaal, wat ik vertel dan, uh, ondersteund met beelden eigenlijk. Oké, okay. en, uh, en, en wat is dat verhaal? Of, uh, want vanavond, vanavond is die uitreiking, hè? begrijp ik? Ja, vanavond is die uitreiking. Mag je al wat uh, vertellen? Wat, wat, wat zit er ik, in die film? Ik kan een tipje van de sluier geven. Kijk. <laughs> het, is, uh, um, uh, de, uh, het begon met de, de vraag, van de, of de opdracht was om iets te maken... Uh, naar aanleiding van een, uh, een, uh, een uitspraak van Jan Handel. En dat was, die uitspraak was mijn benul. Benul is het eerste besef van expressie. En uh, ik uh, kom daar uh, heel weinig mee. <laughs> dus ik had, het, uh, ik had het steeds op een to-do lijstje naast mijn computer staan. van uh, Bedenk iets voor, uh, voor de Jan Handel EC-prijs. Ja, bedenk iets uh, bij benul. Daar kwam er maar niet van. Ja. Dus ik ging de hele tijd op, uh, op internet en uh, ik zat op Facebook en uh, op uh, Gmail... ...en ik werd de hele tijd afgeleid eigenlijk door, door leuke dingen die mijn vrienden posten. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van... ...ja, ik kan het, uh, ik kan het misschien wel hierover doen. Want yeah. uh, er zijn altijd heel veel, heel veel mensen die zeggen uh, dat, dat het internet je heel erg afleidt... ...en dat het heel slecht is. Maar ik kwam de hele tijd op hele, hele leuke dingen op internet. En uh, ik wilde dus eigenlijk een ode maken aan aan al het mooiste wat je tegenkomt op het internet. Oké, okay, en, en dat heeft geresulteerd in een uh, film-essay... met de titel To-do-lijst? Ja, ja. En, en jouw punt daarin is dus dat, dat er eigenlijk heel veel leuks te vinden is? Er is heel veel leuk te vinden op het internet. Uh, alles wat je wil weten, dat staat erop. En uh, eigenlijk kan je ook alles worden wat, er, wat, wat, wat je wil worden. Uh, want van alles staat een, uh, staat een uitleg. Van, uh, zelfs als je... Als je brandweerman zou willen worden, dan, dan zou dat kunnen. Ja. Want er zijn allemaal instructiefilmpjes wat je allemaal zou moeten doen. Precies. Je, in principe kun je jezelf opleiden op internet. Ja. Maar, maar wat, wat heeft dat dan weer met het thema Mijn Benul te maken? Nou, het is ook een vorm van benul. Sowieso uh, vind ik benul ook een beetje een, een bijzonder woord. Wat nou, betekent dat het eigenlijk precies? Ja, je hebt geen flauw benul. Maar wat, wat, wanneer gebruik je dat verder, dat woord? Uh, volgens mij is het hetzelfde als besef. Ik, ik, ik ga eens even de Google erbij gooien. Ah, waar komt het vandaan, weet je dat of niet? Uh, het woord benieuwd bij het niet. Vanavond... Ja. Nee, Moeten we een taalhistoricus uit. hebben. Geen, nee, ja, ja, ge uh, geen idee. Uh... Niets niet ervan van weten, dus laten we ze iets ervan weten. Ik, het, is, het is ook een beetje. Het is wel lekker abstract allemaal. Hè? Het is heel abstract, hè? Ja, vind ik altijd lastig. Maar mijn filmpje is niet zo <laughs> abstract hoor. Dat is gewoon, een, uh... maar dat is gewoon duidelijk. Maar, wat, wat zien we dan in jouw filmpje? We zien eigenlijk waar ik allemaal naartoe ga op internet. Oké, okay, dus ook nog lekker privé ook. Nou, ik, ik, ik heb... Alle privé-mails heb ik buiten... Ah, <laughs> oké. Okay. Nou. Maar uh, uh, ik heb... Uh, uh, ik ben even nagegaan waar ik, waar ik allemaal... het afgelopen jaar... naartoe uh, ben geweest en, en alles wat me bij was gebleven... wat ik heel erg mooi vond... Uh, heb ik een beetje in de film verwerkt. Oké. Okay. Dat... Zoals bijvoorbeeld... of uh, dingen die me heel erg opvielen... Uh, Zoals bijvoorbeeld het feit dat, uh, dat ik kwam er een keertje achter dat inktvissen, <laughs> uh, diepzee inktvissen, die uh, uh, bevruchten elkaar door een uh, snee te maken bij het vrouwtje en daar inktvis inktvispermapakketjes in af te leveren. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en daar ja, had jij nog geen flauw bedoel uh, van? <laughs> nee, precies, daar heb ik ook geen flauw bedoel van. <laughs> Ongelooflijk. Die maken eigenlijk zelf een soort, want inktvissen hebben dan geen, uh, geen, geen vagina of zo, dus dan maken ze zelf maar iets waar ze hun sperma af Ja, dan maken ze zelf maar iets aan. Ja. Ja. Blijkbaar. Of, uh, of, uh, of de mannetjes zijn te lui om de vagina te vinden. Ja. En uh, hoe, hoe kwam je daar precies op uit op het internet? Waar gaat dit heen? <laughs> dat, dat heeft een vriendin van mij op Facebook gepost. Oké. Okay. Met, uh, met de letters uh, uh, WTF erbij. Ja, precies. Dat uh, kan ik me goed voorstellen. Ja, heb je nog meer van dit soort vragen? <laughs> ik vind het wel leuk. Ja, dit, dit wordt interessant. <laughs> ja. ja, de film zit er, zit, er, zit er vol mee. Maar het is maar drie minuten, hè, dus ik kon er niet zoveel in. Oh, is, ja. die, is die film al te zien eigenlijk, of niet? Ja, goede vraag. Uh, de film is denk ik vanaf vanavond te zien. Maar waar? Uh, want hij zal op de site van de Handlo SC-prijs uh, verschijnen. Ah, oh, oké. Okay. En dat is. Uh, even kijken hoor, want die heb ik ergens openstaan volgens mij. Ja, uh, Janhandlo SC-prijs.nl. Ja, dan dan uh, moet hij die maar uh, ja, vanavond of morgen kijken. Dan komt u op te staan. Voor, jou, voor jouw zoektocht op het internet. Ik, eh, ja. ik, vind, ik vind het heel bijzonder. Wat het je eigenlijk om mee te doen aan zo'n prijs? Want je, je bent al filmmaker. Wat, wat doe je de rest van je tijd voor films? Voor, voor wie maak je dat dan? Ja, ik ben freelance regisseur. Soms in opdracht en soms voor de televisie. Ja. Bijvoorbeeld uh, voor elk programma? Ik heb documentaire gemaakt voor de VPRO en uh, voor de NCV. Mm -hmm. en, uh, en voor de rest werk ik ook in opdracht van uh, verschillende instanties. Oké. Okay. En is dit dan, uh, is, vind je het vooral okay, leuk? Ik maak ook uh, films voor de spel. Oh ja. De spel, dat is, toch, is dat niet die satirische website? De spel is een satirische website, inderdaad. Precies. Eh, en, en is het dan het, ook het, want je krijgt ook wel een beetje een geldbedrag, toch, als je wint? Is het daarom dat je meedoet, of meer uh, dat je het gewoon een heel leuk idee vond? Nou, ik vond ten eerste vond het een leuk idee, maar, uh, maar dat geldbedrag, dat is natuurlijk ook mooi. Dat is dus altijd uh, wel. Kunnen we toch nog één voorbeeld ja, horen? Ik dat je kan winnen, maar het is toch wel 1500 euro. Ja, een verzoekje hier. Of, of je nog zo'n leuk voorbeeld hebt: uh, à la de Inktvis. <laughs> uh, nog, zo, nog zo. Nee, nee, dan moet je er veel meer kijken. Ik ah, neem. kom op, eentje. Ah, ik ben uh, <laughs> ah, even kijken, even kijken, even kijken. Ja, even een tromgehoffeltje, Precies, ja. Hij loopt net weg. Ja, waar is het soundboard? Ah, nee, ik kan, ik kan er even nergens op komen. Ah, oké, okay, oké. Okay. Het is ook moeilijk om er overheen te gaan, hoor. Ja, het is, ja. ja dit toffe, dat is. Uh, <laughs> dat is kans. Precies. Uh, oké, okay, nou uh, Stefan, ik zou zeggen heel veel uh, succes vanavond met de uitreiking. Uh, hoeveel andere uh, kansen hebben zijn er? Er zijn er twee nog. Oh, oké. Okay, nou. dus uh, en, en wat denk je, wat denk je, wat denk je? Ik heb geen idee. Ik ken die twee anderen niet. Ik vind het heel lastig om, uh, om te zeggen. Oké, okay, nou, we gaan het uh, zien en we kunnen de uitslag in jouw film zien op uh, janhandlowscprijs.nl. Ja. Succes. Oké, okay, dankjewel. Doei. doei. Uh, dat, was, uh, dat was Stefan Kaas, een van de kanshebbers op de Jan Hanlo Essayprijs. Met dit jaar voor het eerst ook de Film Essayprijs. Wij gaan zo meteen afsluiten, maar eerst uh, gaan we nog even luisteren naar Paul McCartney met Hope of Deliverance. I will Ontzettend uh, goedemorgen. Misschien zit u wel uh, in de auto naar het werk... of is uw uh, vrachtwagen toch bijna voorbij. Of bent u al de hele nacht wakker en denkt u... ah, zometeen is dit dus een nacht voorbij, dan kan ik eindelijk gaan slapen. Of uh, kijkt u er heel erg uit naar het Radio 1 nou en denkt u, ach, laat het alsjeblieft afgelopen zijn. Nou, dan kan ik u gerust Nog Wat is het? Twee minuutjes en een beetje. Twee minuutjes. En dan uh, sluiten we ook uh, met deze vier uur het, het, het debuut op Radio 1 met, uh, van uh, Jan-Pieter Kos af. Toch, ja, Nou, zeker. Ja. Ik, maar ik denk ook gelijk dat dit de moeilijkste twee minuutjes worden van deze afgelopen twee. Ja, video. denk je dat? Want er staat ja. eigenlijk niks, hè? Wat we nu moeten. Nee, doen. nee, nee. Nou, dan kunnen we meteen even testen. Ik hou gewoon op mijn mond. <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. Uh, ik, ik vond het een prachtige, prachtige nacht. Ik hoop de luisteraar ook, natuurlijk. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Daar doe je het allemaal voor, hè? Ja, dat zeg je dan nou wel. Ja, ik doe het natuurlijk niet voor mezelf. Nee, maar je moet het wel leuk vinden. Nee, ik vind het prachtig. Ik heb het echt heel leuk gevonden. De vraag is natuurlijk, vond jij het leuk? Want jij moest het samen met mij doen. Nou, nee, daar gaan we het straks maar even over hebben. Oh. <laughs> oh. We, we, we hebben natuurlijk een, een best wel behoorlijke een rijke nacht gehad. We hadden, de eerste uur hadden we het over, over helden. In allerlei opzichten: Toen dus schreef uh, journalisten. Weet je ook alweer, uh, van maar, de Graaf. Hoe nou, je die, uh, die schoof aan en daarna hebben we het over financiën gehad. Met zowel uh, financiële adviseurs als met een, uh, een soort goeroe op het gebied van hoe je rijk moet worden. Ja. Nou, mocht u nu luisteren en denken, hoe doe ik dat? Uh, wat waren ook weer de belangrijkste tips? Uh, sparen gewoon. Ja, dus, ja, dus uh, nou ja, dat ja is origineel. Het een beetje obligaat ja, ja, allemaal. Ja, oké, okay, maar het was wel, wel op zich een goede tip van als je nou een keer wat meer gaat verdienen. Hè, mocht die tijd dan een keer komen, uh, ga er dan niet meteen naar leven. Maar zorg gewoon dat je dan ja. ook een beetje op gaat potten. En ja. ook nog voor mensen die met pensioen gaan, binnenkort voor de wat oudere luisteraar. Uh, zorg nou dat je ook een beetje investeert in misschien een leuke cursus of zo. Want ja, de pensioen kan zomaar wegvallen. Je weet het niet dat je na je 65 ook nog geld kan verdienen. En heel belangrijk: je moet je huis nog niet verkopen. Want uh, het duurt nog drie jaar voordat we oh ja, op de bodem zitten. Dat Volgens zei onze uh, financieel specialist. Precies, dat zei Jeffrey uh, Leijhoff van, uh, hoe heet het ook ja. weer? Fini, Fini Des. Finides. Finides. Finides ja. Nou, dat, dat, dat heeft u allemaal gewist als u net wakker wordt, dan weet u dat. Dan hebben we toch u een beetje bijgepraat wat er de afgelopen vier ja. uur is gebeurd. En maar de we, eerste vier uur van. Uh, Kors en Klamer. Kors en Klamer, ja. Nou, wie weet voor herhalingen van Baal... als onze eindriftuur niet gaat luisteren... want dan worden we meteen... Ja, dat de ik ook jij. aan. Nou ja, ja. Wie dus er stop op je hoofdpunt. Wat... <laughs> <laughs> Precies. Wie er in ieder geval wel wat voor kunnen... dat zijn onze collega's van het uh, uitgebreide Radio 1 Journaal. Die gaan zometeen weer van start. En dat zijn natuurlijk, uh, voor zover ik weet... zitten er gewoon. Lara Rensen en Marcel Oosten... Praten U UB over het uh, nieuws van de dag. Van onze hele fijne dag gewenst. Tot ziens. Tot ziens.